FM, phonefuck. Phonefuck. Het moment waar je over mee moet kunnen praten, ook vandaag natuurlijk, om tien over half acht. Sharp, de Slam FM PhoneFuck. Elke dag gaat er iemand de zeik in. Vandaag belt onze Poolse vriend Vladimir om een vakantiebaantje. Hij heeft hier de facturen. Daar staat op gezocht stagiaire Pol. Bij een bungalowpark. Vladimir snapt alleen niet helemaal dat Pol gewoon pool is. Het Engels voor zwembad. No. Goedemorgen, met zo'n middag tegen haar, kan te Ja, goedemorgen, hallo met Vladimir. Hallo. Hallo, uh, ik bel uh, voor de vacature van die baan bij de Centerparks de Kempere Ja, welke baan meneer? Stagiaire. Uh, Stagiaire? Stagiair. Van de pool. Van de pool. Oké, okay, ja. dan mag je ja. even een mailtje sturen. Ja, maar ik had wel, dat begrijp ik, maar ik heb wel een paar vraagjes, mag dat even? Ja hoor. Ja. Uh, wat moet ik precies doen in die stage? Waar gaat hij over? U gaat praktijkervaring opdoen Praktijk. tijdens uw stageperiode als je ja. aangenomen wordt. Ja. ja. Want ik voldoe wel aan die belangrijkste voorwaarden. Ja, u bent nog student. Uh, dat niet, maar ik ben wel Pol. Paul. Ja, het staat toch stagiaire Pol? Nou, ja, hier ja, ben ik. Ja, maar socia socia stagiaire pool, dat is de pool, he, dat is het zwembad. Die is Engels voor Paul? Pol. Cool. Uh, pol. Ja, Pol. Waar het land? Polen. Ja, stagiaire Pool. Ja, daar, stagiair, denk ik wel. Ja, nee, stagiaire, dat is stagiaire Pool. Dus de Pool is het zwembad. Dat is geen Pool. Oh, lekker zwemmer erbij. Ja, dat vind ik, vind ik leuk, vind ik fijn, ja. ja. ja. Nee, maar want u bent geen student, meneer. Nou, ik heb geleerd, ik heb uh, de Universiteit van Warschau, heb ik uh, met ja, groot wat, succes doorlopen. Ja, maar u kunt niet als stagiair in het zwembad... Uh, nee, ik ga ook niet in het zwembad, ik ga gewoon hard werken, mevrouw. Ja. Voor de nou, Center Park. U gaat gewoon dan een mailtje sturen en ja. werken bij de Camp Werk je bij de Camp Ja. En, eh. Wat ik ook heel goed kan, is misschien wel handig voor het zwembad. Dat veel tegeltjes, ik doe heel uh, mooie tegeltjes uh, stukken aan de muur. Ja, maar die tegeltjes zitten al aan de muur, meneer. Haal ik ze er af, mooie tegeltjes nee, erop, nee, mevrouw. Nee, nee, wel serieus. Ik nee. heel hard werken. Ja. Nee, daar twijfel ik niet aan. Ja. heel, hard, heel werken. hard werken voor de bungalow. Ja. Ik uh, kom uh, vanmiddag. Ik neem uh, al mijn spullen mee. Kan nee, ik uh, slapen op, nee, in nee, een bungalow? Mevrouw, kan ik slapen in een bungalow? Is, nee, nog, is, is u... nog vrij? Ik heb voor u een boekje van Viva Warschau, kunnen we uh, makkelijk communiceren. Nee hoor. Ik, u hoeft me niet langs te komen. U gaat solliciteren via de mail. Akkoord? Ik word heel verdrietig, mevrouw. U, uh, u wijst mij af. Nee, ik wijs u niet af. Ik zeg dat u van mij Ik ben niet gewoon, langs uh, mee, want Dat is de procedure niet bij ons. Ik ben een eerlijke pol. Ik, ik kom gewoon in Nederland om hard te werken. Daar twijfel ik niet aan. Hard te werken, ik word overal uh, gedemoniseerd. Ja. ja. En ik bel met de bungalop, Hark, en ze zeggen nee, hoef hoeft niet langs te komen meneer. Nee, u mag solliciteren, omdat ja, ik Paul gezegd, ben, terwijl bij ons is het niet zo als mensen bellen dat ze dan meteen op solliciteren. Wel u gewoon vraagt stagiaire Paul ik ben Pol, ik word stagiair, wat is de probleem? <laughs> ik heb u uitgelegd dat stagiaire Paul dat dat niet ja. Pol is, maar dat, is, dat dat de pool is. Maar mevrouw, u kent uw eigen taal niet Pool is met OE. Ja. <laughs> Moet u misschien veranderen op de website van ik de vacatures? Ik heb het u uitgelegd, ja? Ik ga nu het gesprek uh, afbreken. Ja? Ja, ja ik, uh, is goed. Ik, tot vanmiddag. Is goed? Nou, nee, niet tot vanmiddag. Waarom niet? Nee, ik heb het u uitgelegd. Gewoon, oh, ja? oh, ho, oh, oh, in de bungalow. Ik kom niet alleen met de kerst, hè? <laughs> ik heb het u uitgelegd, meneer, en nu ga ik het gesprek afbreken. Heb u, ja? heb u druk? Ik heb het heel druk. Oké, okay, tot vanmiddag, mevrouw. Nee hoor. Dag. Dag. Dag. Slam FM phone fuck